Waterwolgemut met het CNWS-journaal. 45 schrijven dat er voor niets is gestaakt. Zo zou er van de geëiste lagere werkdruk weinig terechtkomen, omdat niet duidelijk is afgesproken hoe lang de pauzes tussen de ritten moeten duren. Verder zeggen de kaderleden dat de FNV-onderhandelaar tegen de regels in stiekem een akkoord heeft gesloten. De chauffeurs in het streekvervoer kunnen de komende weken stemmen over het CAO-akkoord. In het toestel van Ryanair van Dublin naar Kroatië zijn tientallen passagiers onwel geworden. Het toestel heeft een voorzorgslanding gemaakt in Frankfurt. Ongeveer 30 mensen zijn ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Het is onduidelijk wat voor klachten de reizigers hadden en wat de oorzaak is. Alle lidstaten van de VN met de uitzondering van de Verenigde Staten hebben een migrantenakkoord gesloten. Het niet bindende akkoord moet ervoor zorgen dat migratie veilig en ordelijk verloopt. En beschrijft onder meer hoe migranten beschermd moeten worden, hoe ze kunnen integreren en hoe ze kunnen terugkeren naar hun eigen land. Volgens de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten. De halve finale op Wimbledon tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal... gaat vandaag verder met een 2-1 voorsprong in sets voor Djokovic. De partij werd om middernacht Nederlandse tijd afgebroken. De wedstrijd wordt om twee uur vanmiddag hervat. Djokovic en Nadal konden gisteren pas laat beginnen... omdat de andere halve finale bijna zeven uur duurde. Kevin Anderson uit Zuid-Afrika won daarin van de Amerikaan John, John Ischner. De beslissende vijfde set eindigde in 26-24. Het weer vannacht is het grotendeels helder. De minima liggen rond de 11 graden. Overdag is het flink zonnig, bij 22 graden aan de kust. Tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. you. Won't. Je ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. CFM Down in the shadows of your deepest secrets. I sweet next to the police of my home home. Your heart is in my province. Hour upon hour, I shiver when I feel the cold. Everything you say, I hear. Everything you say. I...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 Then why don't we call her? Okay. So you wanna go on with some? Smart Don't need to